Ton doet onder meer mee in Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Almere. Niet in Rotterdam, terwijl Verdonk zich daar wel op had gericht. Omdat de PVV van Geert Wilders daar niet mee doet. Maar ze zegt dat ze geen geschikte mensen voor een Rotterdamse lijst heeft kunnen vinden. De kandidaten van Trots op Nederland zijn bijna allemaal onbekende Nederlanders. Er zitten alleen een paar lokaal bekende oud-VVD'ers bij. De verkiezingen zijn op 3 maart. De president van Jemen is bereid om met strijders van Al-Qaeda te onderhandelen als die afzien van geweld. Hij hoopt dat daarmee een einde komt aan de aanslagen van de terreurorganisatie. De president benadrukt dat het leger van Jemen hoe dan ook doorgaat met het offensief tegen Al-Qaeda. De Verenigde Staten zijn kritisch over onderhandelingen met het terreurnetwerk. In het verleden pakten veel strijders de wapens weer op, terwijl ze hadden beloofd om het geweld te staken. Irene Wüst heeft zilver gewonnen op de Europese kampioenschappen all schaatsen in Hamar in Noorwegen. Bij het begin van de slotafstand, de 5000 meter, had ze nog een kleine voorsprong op de Tsjechische Martina Sablikova. Maar die won de 5000 meter en daarmee de Europese titel. Eerder won Sablikova die al in 2007. Het brons was voor de Duitse Daniela Anschutz. Bij de mannen gaat Sven Kramer aan de leiding, met een kleine voorsprong op de Italiaan Enrico Fabrice. Die won de 1500 meter. Annette Gerritsen heeft in Groningen de nationale sprinttitel gewonnen. En Bij de mannen werd Stefan Groothuis kampioen. Het weer. Het KNMI geeft voor de provincies Groningen, Friesland en Noord-Holland nog steeds een weeralarm af. Door sneeuwjacht ontstaan daar sneeuwduinen. Ook op andere plaatsen kunnen sneeuwduinen ontstaan. De temperatuur ligt rond het vriespunt. Dit was het NOS Journaal.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 en wel die van 10 januari 2010. Wat hebben we nog? Nog één interview staat voor je klaar. Peter Kok van het Stanford's Grant. Daarnaast hebben we nog wat lokale en regionale informatie hier in zondag in het Canad. Natuurlijk hebben we muziek. I'm not sure you know what's a hit when the Neptune's on the doggy in the spit. You know he's in tune with the season. Come here, baby, tell me why you leaving. Tell me if it's weed that you need. If you wanna breathe, I got the best weed, mine the C's. Ain't nobody tripping, VIP they can't get in. If something go wrong, then you know we get to sure gripping. You know what I see? You don't fuck with me. Why are you telling me?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 Whoever flown on G5 from London to a vita. You gotta have KTL. You'll have Sundays with your keetas. You'll see Venus and Serena in the Wimbledon arena. And I Uncle Charlie Star. I'm not sure of what I see, if you don't, don't fuck with me, why are you telling me? In Zondag in Kennemerland. Zondag in Kennemerland. Je blijft op de hoogte.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 I left them here, I could have sworn. These are my salad days, maybe turn away. Just another play for today. Oh, but I'm right. Not... Ballet met uh, Gold hoorde je voorbij komen in uh, zondag in Kennemerland. En goed, daarvoor hoorden we het interview dat Jaap Koper had met uh, Peter Kok van de Zandvoortskrant. En wie heeft dan die uh, Zandvoort van de titel gewonnen? Nou, dat is Klaas Koper. Dat is de, door de lezers van de Zandvoortskrant gekozen tot zandvoort van het jaar 2009. Burgemeester Niek Meijer maakt dat uh, tijdens druk bezochte en de bijeenkomst in de Beach van Sunparks bekend. Hierdoor werd Koper de opvolger van het standwoord van het jaar 2007, Marcel Meijer, die deze ere titel twee jaar lang heeft mogen dragen. Maar nou goed, Klaus Koper van harte gefeliciteerd. Hij heeft het verstandig aangedaan, want hij zit lekker in Spanje. Hij had Tommy verwacht, dus uh, grappig om dat te zien. Goed, uh, ook verkiezingen, uh, maar dan van een heel ander uh, alloy, die komen op 3 maart aan. Een record aantal partijen heeft zich gemeld voor deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen in Haarlem op 3 maart.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 In Zandvoort doen ook de bekende namen en partijen mee. VVD, uh, Wilfred Tatus, Oudere Partij, Zandvoort, OBZ, Carlos Simons, Partij van Arbeid, Gert Tone. CDA, Gijs de Rode, Gemeentebelangen, Zandvoort, uh, dat is Michel Demmers geworden. GroenLinks, Virtual Babits, Sociaal Zandvoort, voortgekomen uit de sp is dat Willem Paap, en D66, R. de Vries...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 Oh, dat was de nieuwe single van uh, Alicia Keys en uh, Beyoncé Put It In A Love Song. En die hoort hem hier bij Zondag in Kemberland waarschijnlijk wel als eerste. Want het is heet uh, van de pers. Ja, onvoorstelbaar. Zondag in Kemberland. Vandaag 10 januari 2010 alweer. Het is onvoorstelbaar. We leven alweer 10 dagen in het nieuwe jaar. En in Zondag in Kemberland, het prachtige programma, hoor je nu muziek van Simply Red. Money's the Titan Mansion. Je blijft op de hoogte. Natuurlijk. Wie is Johnny? Terwijl, uh, hoe is Johnny van uh, Die bards l -Bards was dat. En daarvoor even mijn paprasje erbij uh, pakken. Oh ja, de uh, simpele red was dat, maar niet to mention. Goed, we hebben nog even wat lokale en regionale informatie. De verkoop van de 18e eeuwse boerderij Veen en Duin in Bloemendaal aan natuurmonumenten gaat niet door.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 Op zondag 17 januari houdt het INVN Zuid-Kemberland een excursie bijzondere wintergasten in de Amsterdamse waterleiding duiden. En tijdens deze vogel excursie wordt gekeken naar wintergasten uit het Hoge Noorden. En waaronder mogelijk wilde zwanen, grote zaagbeggen, wintertalingen, brilduikers en kramvogels. Nooit Nog wat. De excursie is ook geschikt voor de minder ervaren vogelaars en oudere kinderen. Vertrek om 11 uur, ingang alwaasen, vogelzangsweg, vogelzang, deelname is gratis. De duur is 2 uur en aanmelden vooraf is niet nodig. Toegangskaart is verplicht.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 You're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 tenen een instantie Oh, wat blijft het een prachtige plaats? plaats. <lacht> Elise e Bataccio met een di die